Het, ik ben thuis en je hoort het inschenken van een glas wijn. Opvalt natuurlijk is het klokkend geluid. En er wordt steeds minder gerookt en misschien in de toekomst uh, zal er ook steeds minder gedronken worden. Het zijn in ieder geval een hoop mensen die dat graag zouden willen.